Ik heb toch gezegd dat Burger een goed verteller is. Wie twijfelt er nog? Er beurt een hoop mooie vrouw. Dat is trouwens al bewezen. Nou, niet flauw doen, Jackie Heath. Ontken je? Ook ken je? Dat hebben mooie vrouwen. Nee, ik ontken ken niet. Toch komt er ook een lelijke vrouw in voor. Wacht maar. Oh, jonge vrouw. Stap uit. Nou. Ja, natuurlijk. Jij nog een nieuw drankje, bieven? Ja, ja, graag. Door de, de spanning was er glad voor blijven staan. Heel de bliksem niet. Mijn glas is lekker. Wat jij me op? Oh, nog het goud, bier? Iets minder sterk, hè? En iets minder sterk. Hier staat ijs. Schrik jezelf maar in, jongenlief. Nou, Zo lief is hij anders niet. Dat nou, zit stil. Pak Ik wacht af. Ik ben doodnieuwsgierig, galeel. Eindelijk een verhaal dat de werkelijkheid verraden. Ja, met mooie vrouwen. Misschien sluw, gemeen of nog erger. Maar mooi. In een oorlog worden vrouwen steeds mooier. Dat is een oorzaak. Oorzaak der natuur. Er is dus aanvulling nodig. Het aantal... moet die kom, opmerking kom. maken? Ik kom. dacht dat er een groep van waarheid in zat. Oh, aan. de waarheid, ja. Misschien is het mooi al verbannen. Er was sprake van een oud vrouwtje. Ah, ja. Stokhout. Niet waar, Helen? Inderdaad. Stokhout. Ik herinner me nog dat ik een week later aan mijn bureau zat... in het geïmproviseerde kantoortje. Een week waarin niets bijzonders was gebeurd. Alleen dat beurt in je toch had gemaakt nou, Stil, stil, stil heel de, heel de, de oude vrouw Suri Ing veegt de vloer... Dat doet ze met een stok waar een plukje riet aangebonden zit. Ze doet het langzaam en zorgvuldig. Onbewogen. Niemand weet hoe oud ze is. Ze weet het zelf ook niet. Van tijd tot tijd haalt ze een vuile lap tevoorschijn. Die dienst doet als stofdoek. Ze veegt het bureau schoon. Om de dingen heen. Stil ja, nou, stil nou. De stofdoek, nou ja, stofdoek slaat ze nooit uit. Ik wacht erop tot ze de telefoon schoonveegt. Ze neemt voorzichtig de horen op, ademt er tegen en wrijft er behoedzaam over. Ze lijkt afgewerkt, afgebeuld, hondsmoe, maar ze klaagt nooit. Ze lijkt wat doof en hoort Bev het niet binnenkomen. Toch voelt ze dat hij er is. Dat merk je als je goed oplet. Ze legt langzaam de horen neer, veegt hem nog wat na met de vuile lap. Wat moet jij met die telefoon? Hé, hey, je verstaat me toch? Ja. Toe, nou. Peffert. Ach, bij elk woord haalt ze de schouders op. Je moet maar raaien. Maak eens schoon. Ik maak eens schoon, alles. Oh, dus je verstaat me toch? Hoe lang ben jij al hier? Hoe lang ben jij al hier, vraag ik? Heel lang. Heel lang. We blijven raaien. Ik vraag, hoe lang? Heel lang. Lang één jaar? Nou, twee jaar? Aan knikken heb ik niks. Je verstaat me toch? Verdamme, hoe lang ben je? Dan maar op je vingers. Vijf, zes, zestig jaar? oh is dat weet je zeker? Wat heette. De... Mooi dat het zestig jaar is. Bij ons hoeven de vrouwen niet meer te werken als ze zestig zijn. dan gaan ze stilleven. Ze het ook. Oh, ze knikt weer. Stilleven, begrijp je dat? Oh, klikken. En daarom zijn wij hier, in het Rotland. Begrijp je dat? Nee, nee dat begrijp je niet. Schil op het je rommel. Schil op je rommel. En neem die poetslap mee. Oh, wat hitte. Ja, zusterlie, kom maar. Twee flesjes. Even de bril afzetten. Leg hier maar neer. De flesjes maar in de kast. Dank je wel. Zusterlie! Zusterlie! U roept mij? Ja, dat is nogal duidelijk, dacht ik. Dat wel. Wat deed jij in die vergifkast? Uh, ik heb gezien. Geef dat... antwoord. Ik zet flesje weg van dokter. Kijk. Dat flesje en dat flesje. Dat zien. Als u wil. Ja, dat wil ik. Flesje één. Staat erop. Morfine. Dat staat er niet. Ik wijs hem hier. Dat is morfine. Hm. En wat staat daar? Naam van fabriek. Zet er weg. Je vergeet je bril. Ach, dom. Uh, bril lag hier, op bureau. Oh, dan zeker. In de zaal. Ga weer. Hier. hier is je bril. er Zuin nog op, ze zijn dom erop. Verdomde rot hitte. Wat denkt u? Zou zuster Lee zonder bril kunnen zien, dokter Ellen? Dat weet ik niet. Ze zetten hem wel meer af ik bedoel, zou zuster Lee zonder kleine lettertjes kunnen lezen op een flesje, denkt u? Wat denk jij dan? Ik weet het niet, misschien zie ik spoken. Misschien wil je graag spoken zien. Er zijn er maar vijf bedden bezet. De een na de ander, geneest hier zonder slag of stoot. Ze staan plotseling uit bed op en lopen rond als een kieviet. Ik ben een leekdokter, ik weet alleen wat buikloop is. Maar dat heeft hier geen mens. En daarom bevalt het me niet. Er waren wat lichte gevallen. Als die niet echt ziek zijn, dan kruipen die gele rakkers niet in een ziekenbarak die nog een mikpunt is ook. En die krapen die over zijn. De overige. Huh? Die over zijn? Die zijn er veel erger aan toe. Er is niets abnormaals. Drie zijn er beroerd aan toe, dat ziet een kind. Met een gebroken poot wandel je de deur niet uit. En er liggen al in keels. En er lagen al in keels. En er komt er niet één bij. En dat is een rotland waar het krioelt van de ziekte is. Dat is toch vreemd, dokter? Oh, dat verbaast u niet, maar mij wel. En de rust die we hier hebben. Alles loopt de land ter vante. Of pasjes worden uitgedeeld aan Saigon, of er geen oorlog bestaat. En een leven. Vijf zieken, waarvan drie niet kunnen lopen. Tien man personeel, twee dokters, twee zusters, één met en één zonder bril. Ja, weet u nou waarom ik me hier sta uit te schoven tegenover u? Omdat ik de rat zou u komen. Let maar op, en gauw. Let maar op. U kijkt ernstig, dokter, maar u lacht mij uit. Wat goed, dat kan ik van u wel hebben. Ik lach niet. Ach, waarom zou u niet lachen? U bent verliefd op de kapitein. alsjeblieft, zeg. Ja, wel. u lacht. Waarom ook niet? We zijn slechte wikkelen. Nou, ik vind het wel mooi genoeg zo. Bent u kwaad op me? Nee hoor, op iemand die ik waardeer kan ik niet kwaad zijn. Zo, zo, jij houdt je ook nog bezig met niet-militaire zaken. Dat hangt er vanaf. Je doet net zo geheimzinnig als. Oost... Als wie? Als de Oosterlingen. Hoezo? Drukjes wat begrijpelijker uit, zou ik zeggen. Ja, dat ben ik ook van plan. Tegen mijn meerdere. Mm, met andere woorden, dat gaat jou niets aan. Dan is kapitein Burton meer in de gunst. Laten we het daarop houden, dokter. Hij is trouwens op het terrein. Oh ja? <lacht> dat wist u niet. <lacht> dat wist u niet. Als je veel vrije tijd hebt, dan ga je toch op ziekenbezoek. En heeft kapitein Burton veel vrije tijd? Soms. Ik zei toch al, zie een dode boel. Hij zal u wel uitnodigen voor een ritje als hij komt. mens moet er toch eens een keer uit, hè? Veel gevaar is er niet bij, Je hoeft niet door de vuurlinie. Daar gaat een goed bewapende carrier mee. Geen angst op kosten van de staat. En in de wereldstad zie je nog eens wat. Mooie meiden, in de laatste mode tot op de uit. de liefde is makkelijk en goedkoop, alleen de drank is slecht. Je moet drie keer zoveel innemen om als ik je lekker te voelen. Oh, onze vrouwelijke soldaat. Ze moet me wat rapporten brengen. Wacht even. Hier. Een paar sigaretten. Ja, Ga maar. Stakker. Jammer dat ze niet praten kan. Waarom zeg je dat zo sarcastisch, Berend? Omdat ze zo verrekte krap is. Wacht, ik laat de deur open. Beetje deurtocht, daar kan geen kwaad hier. Je wilt zien of ze niet staat te luisteren. Misschien. Ze is een lief en goed kind. Misschien wel. Dat zijn ze trouwens allemaal. Als ze maar geen briefjes kregen. Mocht de kapitein nog langskomen, dokter, wilt u hem dan vriendelijk zeggen dat ik graag nog een privéonderhoud met hem heb? Ik zal proberen het te onthouden, Sergeant David. Wat is oh, dit? Wel, nou, zusterlie? Karaf water, glas en servet. En dezelfde ceremonie van schoonmaken? Dat nodig in dit land. Ze moet je altijd een bril dragen, zusterlie. Er is mij gezegd beter voor wel. Ja, maar je bent knapper zonder. Wat beter is, moet gebeuren. Dat is wel jammer. Je maakt je oog altijd zo prachtig op. Ach ja. Oh, het wordt druk hier. Hé, hey, Luton, krap niet. Ik zal er toch maar eens naar kijken. Nee, daar kom ik niet voor. Krap is meer een gewoonte van me geworden. <laughs> ik krap niet hard hoor. Ik kijk wel uit, geen ongelukken. Nee, ik wou met de kapitein mee naar het kantoor in het kamp. Ik wil ook wel eens op stap. Er is een briefje naar kantoor gegaan van mij. Maar ze doen net of ze niks ontvangen hebben. Of ik lucht ben. Wou je naar Saigon? Dus gaan we gaan er toch allemaal heen? Mij vergeten ze gewoon. De soldaten kunnen toch niet allemaal tegelijk. God dank niet. Dan overvoeren ze de markt. En een overvoerde markt wordt duur. Dat heb ik niet van mezelf hoor, dat wordt verteld. Maar je ziet het wel aan de jongens die er geweest zijn hoor. Ze barsten er de lol. Bars met kaarsverlichting en veel bloot gedoe. Buikdans in een kraal en broekie. Oh, joepie. Eerst de frontsoldaten. Nee, er is, er is er. nou geen front. En dan wil ik niet in een dure markt vallen. Niet dat ik gek wil doen. Ik, ik wil alleen kijken. He? Je, je wil toch meepraten? Dat is verstandig van je. Verstandig zijn leer je wel in het leger. Gepaste liefdesverhouding mag. Staat in het boekje. Kim, ja, ik dacht... Enfin... Wat dacht u, dokter? Nou, ik dacht dat je min of meer een vriendinnetje had gevonden zuster Hoe ze toch alles uitvinden. En ik heb toch... Ik ben toch geen kind meer, dokter? Hé... Het stelt niks voor, dokter, niks. Op het oog een aardig spulletje, maar het stelt niks voor. Ja, u kan er nou lol om hebben. En het klinkt ook wel gek, maar ik kan er niet aan wennen, hè. Ik kan er maar niet aan wennen. Ze is aardig, hoor. En ze wil wel. Als man merk je dat meteen, maar... Nee. Dus nee. Ja, misschien komt het wel omdat het niet mag. Mijn baas wil het niet. En met een stok achter de deur kan ik me niet geven. Een beetje zielig is het wel voor het kind. Ze heeft me een uh, foto van haar gegeven. Oh? In kleur. Kijk maar. Zo, dat is niet mis. Dat dacht ik ook. Hm? Alles erop en eraan, hè. Nou is het wel zo, ze lacht nooit. En ze huilt ook nooit. Daar kunnen ze hier niks aan doen. Dat weet ik wel, maar ik wend er niet aan. Nee, zeker niet met een stok achter de deur. Zo is dat. Nee, ik hou meer van sentiment. Moeten ze dan huilen? Ze moeten niet, maar dan kan je er meer uit wijs. Het zit misschien in de kleur. Het gevoel ligt anders. Een meisje kan toch niet op een vel huilen? Ja, dat kan wel. Oh ja? In een circus hè, waar ik werkte was het laatste nummer voor de pauze een dramatische scène. De directeur zei altijd, druk eerst de stemming, dan komt later de lach beter door. Hij liet aan een gekleed Grietje echt huilen... voor een kerkportaal met een kind op de arm en in de sneeuw. Oh, dat doet het altijd, hè? Ik kon hier voor zomaar huilen? Dat, dat bedoel ik juist. Dat deed ik. Vlak voor ze opkwam stopte ik een oh. <laughs> Nee, Ik bedoel maar, zo kan het ook. Ja, het publiek wil bedrogen worden. Ja. Nou ja, ja goed. Nee, maar het uh, deed toch wat. Ik denk dat het klimaat afstompt. Voor mij mag het over zijn... Newton? Kapitein. Dag, uh, dokter Helen. Goed dat ik u tref, kapitein. Er zijn nog twee plaatsen vrij achter in uw wagen. Ik dacht, uh, misschien gaat u naar het kamp terug. En ik dacht, uh, dan ga ik even mee. Het gaat om een verlofpas, ziet u. Ik zou... Versaikon? Je hoort er zoveel pitters van. Hmm. Dat komt ook aan de beurt. Dan moet er een plaatsvervanger van komen voor 24 uur. Komt wel goed. Dan komt het wel in orde, kapitein. Tenminste... Ik neem aan dat het wel in orde komt. Je foto. Oeh, hey. Is dat niet... Mag ik even? Ja, het ziet er grappig uit. Vooral dat kleine witte hoedje met die groene veer. Hé. Hey. Een oh, geintje, kapitein. Van zuster Lidi hier werkt. Is er iets? U kijkt zo. Dat hoedje. Om jaloers op te zijn, het is een koddig ding. Dat hoedje met die groene veer. Dat zag ik hier gisteren lopen. In Saigon. Oh, u u zelf dus verlofpasjes uit? Hmm? Ja, dat uh, moet ik wel. Ik moet er geregeld zijn voor mijn voorrading. U zult ook wel eens wat aanvulling nodig hebben, dokter. Misschien ook wel uh, privé of zo. U zou vanmiddag met mij mee kunnen. En ik heb geen pas nodig voor 24 uur? U hebt helemaal geen pas nodig. En als u een vinger opsteekt, dan gaan we terug. Afgesproken? Afgesproken. Ik zal het dokter Toe zeggen en een vlot jurkje aantrekken. Dokter Toe weet er al van. Oh, dat is snel. Ja, tegenwoordig moet je je besluiten snel nemen. Dus, uh, wat wil ik wacht hier? Ik denk dat ik iets langer nodig heb, maar ik zal me haasten. Dag Dat was Dag Svastel. Cigaret, We het? Nee, dank u, kapitein. Mijn hersens voor de week en ik heb mijn hersens nodig. Ik wil die rode kruisen weg laten halen. Maar daar is een speciale vergunning voor nodig van het hoofdkwartier. De vjetkong die heeft twee dagen voor de aftocht een kanjer van 10 meter op het dak laten schilderen. Dat was om een zieke te sparen, maar ook om een duidelijk merkteken achter te laten. Ik weet het niet zeker, want geen mens van dat gele taart dat geeft me gelijk, geen mens. Dus denk ik het alleen maar. Ik heb ook gezocht naar wapens onder de barak, kapitein, maar niks gevonden. Wel een soort gangen, geen wapens. Die gangen die heb ik dicht laten gooien. Verder is iedereen hier aardig. De zieken die groeien als kool, iedereen doet zijn best. Er loopt niks verkeerd. Maar als in een ziekenhuis alles gesmeerd loopt, dan gaat er wat mis, kapitein. Dat is een wet. En onder die wet kom je nooit uit. Wil je meer mensen? Ik heb er alleen te veel, kapitein. En bij die komt het net niet van binnen uit. Maar die kruisen, die moeten eraf, kapitein. Dat wordt moeilijk, zonder toestemming. Er kan toch een windvlaag komen die de bladeren van de bomen jaagt? Die bladeren die kunnen toch toevallig op de kruisen vallen en blijven plakken? Vannacht was er een verkenner. Ja, ik heb hem ook gehoord, kapitein. Hij zat heel hoog. We konden hem niet thuisbrengen. Wat ja, thuis is, de schoft. En denk jij dan dat ze het daar niet weten dat wij hier zitten? Ook al camoufleer je die kruisen. Nee. Ja. ja, daar heb je gelijk in. Ach, de kunst is om niet in slaap te vallen en dat doe je hier verrekte gauw. Heb jij vermoedens? Nee, niet één. Zonder vermoedens kom je niet ver. Ja, inderdaad. En ik zit nog wel met mijn neus bovenop. Ben jij al in Saigon geweest? Ik ben hier nog geen minuut weg geweest, kapitein. Newton ook niet? Wat bedoelt u daarmee? Newton vroeg mij om een verlofpas. Ja, we ik die al drie dagen om. Was een van het personeel weg deze week? Nee, niemand. En hoe? Vervoer hebben ze niet. En geld voor de stad ook niet. De zusters? Ik laat elke middag om twee uur appel houden, kapitein. Doe je dat appel zelf? Mag ik weten wat u daarmee bedoelt? Ik was eerst in Sagan. Ik dacht, ja ik zeg, ik dacht dat ik zuster Lion drie uur voor de Franse ambassade heb gezien. Had ze. Had ze een bril op, kapitein? Dat weet ik niet. En u hebt haar gezien. Ja, tenminste, ik. Uh, ik dacht het. Die smoelen die lijken allemaal op elkaar. Ik ben dus niet de enige die spoken ziet. Die vertelt me dan nou wat. Ik heb die mij toevallig op de korrel. Ja, waarom, dat weet geen mens, geen mens. Newton heeft een foto van hem. Een mooie. Ik Ah, Donner, ik heb hem gezegd. Nou, neem me niet kwalijk, kapitein. Nou, verdomde rat dit ook. Neem jij Newton maar eens onder handen, hè? Ik ga met de dokter naar Saigon en heb onderweg tijd genoeg om spoken te zien. Aangenomen dat die er zijn. Welke kamer heeft zuster Lee? De laatste in baat drie. Dat is de kamer naast die van Dr. Helen. Mooi. Ik ga kijken of uh, Dr. Helen klaar is. Het, uh, het kan zijn dat ik me in de kamer vergis. Dan weet jij ervan, hè, als iemand mij mag zoeken. Ik begrijp het, kapitein. Ik denk u wel.